De man van 57 uit sint willebord ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij reed gisteravond rond 9 uur op een industrieterrein met een bestelbus tegen een lantaarnpaal. Ambulancemedewerkers waarschuwden de politie toen bleek dat de man verwondingen had... die niets te maken konden hebben met de aanrijding. Volgens de politie is de man zwaar mishandeld. De Russische spion Maria Boutina is terug in Moskou. Gisteren kwam ze vervroegd vrij uit een Amerikaanse gevangenis... Putina kreeg in de VS in april anderhalf jaar celstraf... omdat ze had geprobeerd standpunten te beïnvloeden... van conservatieve activisten en politici. En de Russin wilde ook infiltreren in de National Rifle Association. In Chili is opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. In de hoofdstad Santiago gingen een miljoen mensen de straat op. maar ook in andere steden waren protesten. Ze eisten dat de regering meer doet aan de maatschappelijke ongelijkheid in Chili... en de hoge kosten van levensonderhoud. Eerder waren er rellen, nu verliep alles vreedzaam. Tientallen boeren hebben in Noordwijk gedemonstreerd bij het tv-programma van Harry Mens. Het programma Business Class wordt altijd op zaterdag opgenomen in het Hotel van Oranje. Mens zei dat hij de boeren steunt en dat ze in het programma mogen vertellen wat hen dwarszit. Het weer, van tijd tot tijd zon, in het noordwesten meer bewolking, maar tot de avond droog... Er staat veel wind. Het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Vannacht en morgenochtend regen. Later opklaringen. Een enkele bui. En dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersabdate. is police van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker aan.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 De vrouw in een katjas liet heigen dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuze smak, kreeg ieder zijn ransoengebak en opa wistte uit zijn baard een halenwonsverze mokata. En we tremmen langs de munt en de zingel. Dingelingelingel. Ga opzij, in het gemeenteblik op wielen, hang of zit je, kielen kielen, langs de Amstel, of het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 in het gemeentelijk op wielen, hang of zit je, kielen kielen, langs de Amstel, overweg. Blik op wielen, hand op zitje, kiele kiele langs de Amstel. Fafde. In die de joffele Jordaan. Langs was Er was een gouden brullen van het de tante Sjaan. de leken. Er werd gecolloqueerd, de dus spap het omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het was de zee, Zandzee, de lappen doen, Het zee in de ruten en je lier, met paaien rokken en de stier. Zandzee, de matte boer, de... En allemaal de benen van de rond de tien minuten voor wordt vlotte tante Jan. Al lang zou ze hebben. Want heus het gouden graspad, heb maar dood verloren gaan. Geef het bed, die jongens opgelegd. Ik zing een aria, de paralfisters van biscuit, ja. Yeah.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 zal ik hem een penalty op zijn ogen geven dat ze hele middellinie er zwelt. na een kwartiertje werd de wedstrijd spannend en de hele klit op de grond Jan riep korner, dat is een doodschop om een hoekie en toen kwam er een invalide van het front ik zeg Jesus, Jan, daar vallen toch geen doei hè? ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg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 Ik de muziek, wederom van Louis Davids. En dit keer met de voetbalmatch. En daarvoor Zwarte Riek met Sanse de Platte Boender. En voor ik het vergeet, moet ik nog even Cor eh, Draaier bedanken. Want hij is degene die al deze mooie muziek heeft beschikbaar gesteld voor dit programma. Zandvoort uit Zandvoort, daar bedank ik hem hartelijk voor. En eh, ja, de komende jaren waarschijnlijk... Hebben we genoeg muziek om u elke week te voorzien van al deze mooie oud-hollandstalige muziek? De volgende artiest is Sylveen Albert Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al overleden op 26 november 1985, was een Nederlandse toneelspeler en zanger.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 Ik ben Sallie met zijn rom en Een mens, het is een leven toch, Veel zorgen aan zijn kop, Om te blijven een nette, brave man.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 Smuldig, hartstikke, hartstikke, dank u. Maar ik blijf Sally, gouge me Sally, al zegt men, ik ben een oude nar, dan schud ik alleen mijn kop. Ik geef er geel geen antwoord, ik blijf solid met z'n rode ijskruin.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 Micro, bravo, 10, bravo! La la la la la la la la la la la! Steeds al die keer, al die van veel meisje. la, la, la, la, la, la la la la die keer, al die keer, al die keer, al in Amerika L'Amerika, die Amerika, l Amerika, l Amerika, l Amerika.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 O, la donette. kan je begrijpen. Ik heb een botmesja, ja. Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tralala. La Doorgaan niet, doorgaan, eerst eventjes niezen. Anders wordt het een drama. Een bloederig drama. achtbare beertje, biertje. je niet kwam, maak je niet kwam. eerst even eten. Ik heb trek eens Ik ga met de meisje. Die liever het heen Betty. Eerst nemen we fino en italiano en we gaan naar de kino en we huren een op een café met een oude piano links om de hoek weet meer voor u. Ga naar de ga ik dan heen met die liefde alleen een de ren hey Hé, Caro Fi Carro, Fi Caro Fi Fi Fi Fi Fi poes, pus, pus, pus, moet je Fi Fi Fi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 Kijk waar je staat, ik figuro hier, kijk figuro daar, ik figuro zus, ik figuro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je doet en laat je niet vallen, leg voor je doppen en als je me niet opraapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten, wat je mag komt, sokken bak ook, sokken ook, ook. Brava be brava be visimo, brava be visimo, brava be visimo, visimo. putte put put put ja. La lalalala lala me singen, see me springen, me, singen, me doen Wat is bij hakko? Maak je me zie, ik dat is een mirakel die, die, die, die zetst op naar mijn kop. Het wordt een Are you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 je kwaad, sha la la di, sha la la la. Je had je meten, je kwaad, je schoot, sha la En je hapjes, je brood, sha la Als een broer keek je mij lachend aan, mijn hart ging sneller slapen.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 als ze zaten op je schoot, shalalabie, shalalabaa. En je gaf ze stukjes brood, shalalabie, shalalabaa. Als een rood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel naar slaan. Ik was meteen verliek op jou en zag ik jou dan weer, Dan zei je keer Geet ik nu die tak, tja wie, la la dat ik jou voor het eerst daar zag. Tja la wie, la la mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze dijven zijn wij nu een paar, want zij brachten. Ons twee mij van haar. jaar als vrienden moest binnenkom. Shalaladi, Shalalama. Aan de weer naar Amsterdam. Shalaladi, Shalalama. gaan we dag voor het licht. Shalaladi, Shalalama. Omdat de zon te het zijn. Shalaladi, Shalalama. Shalaladi. Shalala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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan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 Rode anemonen, bracht je broeder mee? En dan kreeg ik nog een zo. Rode anemonen, breng jij. Jaren alleen, waar bleef de tijd dat ik iets van je kreeg? Rode anemonen mis ik in ons huis, kom er nog een keer. Vergeet je voor mij Dat was vroeger anders Toen zeg niet mee Op zaterdag bracht je iets leuks voor me mee Rode anemonen bracht je vroeger mee Anemonen breng jij nooit meer mee. De vaas voor ons raad staat jaren alleen. Waar bleef de tijd dat ik iets van je kreeg? Van de molen mis ik in ons huis. Op jou al duurt het jaren. Ik weet dat mijn hart voor jou blijft slaan. En komt je weer weer binnen varen, dan zal ik aan de kade staan. Ik wacht op jou, mijn blonde zeeman. Ik blijf je trouw, mijn leven lang. Ik wacht op jou en mijn gedachten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 Ik blijf je trouw, mijn leven lang. Ik wacht op jou en vol verlangen. Kijk ik nu naar je thuiskomst uit? Jij hebt voor goed. Gevangen, daarom wordt ik je lieve bruid.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 en Bob Geskus, het trio de Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze door hun Amerikaanse cow problemen met de Duitse bezetter. En schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes... onder de naam Los Magellas. Maar eerst de eerste letters van Marietje, Geskus en Lacunus. En de groep viel in 1943 uit elkaar. En Lacunus noemde zich daarna gewoon Toby Ricks. En u hoort hem nu, Toby Ricks met Heer in het verkeer.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 tegen een fietsie, al politie, vriendje ik bekeur je, wat helpt dan je klachten? Al was het de eerste keer, je was slechts in gedachten, hier in verkeer. Het doet ons heel ontblieven, al zitten we op een troofje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan verkassen. de een die zwoelt heeft een minuutje vrij. Een ander transpireert bij Klaveren jassen. een derde hoopt niet tot de loterij. De hele week is een gedrag, is de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 Zetten wij al de zorg van heel de week op zee. Wij gaan naar buiten dan naar een zee of heide. Zondagse zonneschijn brengt een festijn. Wie ja, al het zondag is, arbeid voor is weg. Dan brengt er iedereen zijn zondagse gezicht van schoofabricant kantoor, Zijden we blijden, volen of en vrijs. Wanneer het zondag is.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 Je gaat die verflootte bergado, lo lo oh alle keren terafraaielte zo, lo lo lo lo Maar die al dat brengt in de misère, brengt in de misère. Ja, barre beerden, het is te kwaad, het is te kwaad. Oh bravo, bravo, bravissimo, bravo! Oh, oh ma forse mi farà Alla doy fitti, basta ba, tutte cá. Ja. o macchiniti, vuol d'America, America, America, America, America. America. Veel ik dat heb en dat heb ik doen. Niet dat een datje zo en erven. Ik mis dus een halve miljoen. Ik roeide naar valet in plaats van piratenkorven of het bedenkenchauffeurs. Gaan de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kant op de beurs. Wie naar mijn centen kijkt, er gooi ik me steenen. Oh la donna! en ik heb een bot mes het zal ik eentje slijpen ik ben barapjera ja oh bij je van van en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Welke water, ik heb liever ranja, ik voel me een katje, een lieve mamoentja, als je een snoek ziet, een vies op karpen, een lichtere bloemkoos, een eetere barre, een goil, de bloed en een houende panja, hoe al de kat, met deze de ranja, al die van deze zijn appelen, maar een pijpje, naar rooi. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro! push, push, push, push. What's the matter, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro? Figaro. Me met, me met, laat ik me met? Wat dat nou, zet dat nou waar laat ik me met? Daar kan ik met me pet bij, niemand te duren, niemand la la to lalalalaloo. Adres, hey, Figaro, oh, right. oh, no, ah, hey, cameraman. Hey, en Figaro! Uh, wat ik was, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo. En meneer staart, toen schuzaart, elke kus, niet te bedoven. Als je nu opstaat, blijf je maar leren, dan moet je maar weten. Wat op de kom, toch, toch, toch, toch, Op vlak van vlak, op vlak van vlak, op van vlak, op vlak op vlak op vlak van vlak, op vlak van vlak, op vlak van vlak, op vlak van vlak, op vlak op vlak op vlak op vlak op vlak van vlak, op vlak van vlak, op vlak van vlak, op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 Er stond een koopman aan de deur, hij had iets fijns te doen. Het duurde ook maar één minuut, of de buurt stond overhoofd. Een man vol met konijnen, wat niet hij de mensen zien. De mensen schaar verdrong elkaar en knokte vol. Heel de buurt heeft konijn gegeten, gegeten, gegeten, oh zo fijn in de band gegeten, gegeten, gegeten. maar menig meer groet en spijt, nu ben ik me goed. Die corps een hobbra kap, die eet de hele deel. Aan de vintjes van het kat hoe met de familie heel De hele buurt, die is te vrede, van de duiken Met onbecurde kant de bal. Nee, verveten, verkeertem, verveten, voor zoveel in de bocht, verbeten, verbeten, verbeten, maar niet een keer goed.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 Als vanzelf ga je wiegelen en bijna al in de maan. Rij maar van 1, 2, 3. Het houdt op de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je houdt iedere keer weer bij gaat. Iedereen danst de laan, wat ook, en die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drie kwarts maag doet het steeds nog het best. De maar van 1, 2, 3. Suweren en zwaaien en zweven in drie kwarts 1, 2, 3. Het is het dans waar je had iedere keer weer bij op.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 Drie pas vanzelf ga je wiegelen en deinen al in de maan. Rij maar van één, twee, drie. Het houdt al de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. Eén, twee, drie is de dans waar je hart iedere keer weer bij over gaat. Iedereen danst de lemboet die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude drie kwansma doet het steeds toch het beste Rij maar aan 1, 2, 3, ze vieren en zwaaien en zweven in driekwalsma. 1, 2, 3 is de tand waar je had, had iedere keer weer bij open gaat.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 Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knappen de mens Je kan heel lang leven en blijft ook verzond, als je mij een rukte koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.